De Venezolaanse president Chavez heeft nog niet gereageerd op de uitzending van de consul-generaal. Het weer vanavond wisselend bewolkt en droog. Later neemt vanuit het westen bewolking toe. Vannacht kan wat regen vallen. Morgen bewolkt en af en toe wat regen. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het. En... Zanfourt heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM Met nu inspiratieradio. Doing everything that I believe in. Going by the rules that I've been told.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 Dus hij is niet <laughs> geboren. <laughs> <Ja>. Poling. Poling, <laughs> hij, is, hij is wel geboren, maar niet, maar niet in Bethlehem en uh, okay. uh, niet in een kribbe. Uh.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 Ja, nou ja, je, je, je kunt van alles beweren. Ja. En, uh, sinds, sinds de, de Da Vinci-code zijn natuurlijk ook 4700 uh, Maria Magdalena's uh, opgestaan over ja. op de hele wereld. Ja. Ja. Die allemaal hun eigen relatie met Jezus hadden. Maar ja, het is het, het zo... Uh, ja. Ja. We hey, gaan even muziek, Even afrondend. Wat boek betreft, Peter, je, je wilt dus Peter, uh, sorry, je wilt uh, Christus, Jezus Christus in een soort historisch perspectief plaatsen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 Ja, mooi. Nou ja, we weten natuurlijk allemaal dat Jezus Christus een enorm spirituele man was. Mis dat idee heb ik. En dat mis ik bijna nog wel eens een keer als ik gewoon uh, de katholieke of de protestantse krochten uh, doorloop. Dan denk ik, nou, ik, die spiritualiteit voel ik bijna niet. Hè? Dus dat is wel mooi dat daar ja. nog even een... Accent op gelegd wordt. Op ja. wordt. Ja. Ja. Peter, je hebt een paar cd's meegenomen en die gaan ja. we ook uh, draaien. En het eerste nummer is van jezelf. Dat heet Samen Stil. Wil je daar ja. eens wat over zeggen? Ja,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 meegespeeld en mee opgenomen bij deze cd. En je hoort ook nog even Mark zijn stem als zijn de meeste volmaken die nog een paar lessen uit het boek memoreert. In en licht. still mm -hmm.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 Een eigentijds magazine, dat is een internet tijdschrift of Dat is een internet, uh, jij, ja? is, uh, een internet uh, uh, site, maar ook één uh, uh, keer per jaar, één of twee keer per jaar een uh, papieren magazine. Oké, okay. kwam samen met uh, eigentijds Krant uit. En uh, sorry. En ja. in, interview je dan uh, de deelnemers van het eigentijds uh... uh, Nou, ik had eigenlijk de vrije hand, dus ik. ik, ik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 En ja. Dat ja, ja. ja en dat Soms zijn twee... is Stylis is, is, is niet een vast uh, groepje mensen, maar het zijn een stuk of uh, acht of tien uh, muzikanten die een wisselende samenstelling uh, hmm. spelen. Maar, maar altijd uh, met verstilde muziek of verstillende muziek. Ja. Maar... Nou, en twee tien aprillers bij elkaar, dat moet gewoon goed gaan. Wat? Twee tien aprillers bij elkaar moet gewoon goed gaan.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 Wat, wat uh, als jij nou de luisteraars thuis zou willen vertellen van waarom moet je naar het eigen tijds wat zou je dan tegen ze zeggen um, nou ja dat moeten Ja, moeten. <laughs> uh, begin, maar waarom he? zou je er heen gaan ja, wat, waarom wat, zou je er heen willen om te ontmoeten uh, ja, ja. het is een uh, uh, het, is, het is begonnen als uh, als, als, als redelijk really kleinschalig met allemaal workshops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 Nou, oh, die was uh, zeer, uh, uh, uh, uh, hoe moet dat zeggen, uh, ego-strelend uh, voor zover het ego aan het schrijven te pas komt. Die zei nadat ze het uh, gelezen had, het is één van mijn twee favoriete boeken. Nou, dat is geweldig. Ja, dat, dat is echt een heel mooi. Ja. En Casper uh, die gaat met een prinsesje iets doen? Ja, althans hij, uh, kijk de koning wil zijn bal hebben. De bal die hij van zijn meester heeft gekregen. Het is een bijzondere bal.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 Yoga leraar met een diploma, bla bla bla. Wat bijzonder, zeg. Dat was toen heel bijzonder, ja. ja. Ik weet niet, nu, nu zijn er zeker meer yoga-docenten in de rolstoel. Toen niet, dus dat eind zo halverwege de jaren tachtig. Hoe is dat zo gekomen dat je in de rolstoel bent gekomen? Um, dat staat in die autobiografie. Is dat het, <laughs> ja, is ja, ik kan dat wel nog is, lezen. Dat, is dat het geluk bij een ongeluk waar jij uh, over praat? In, in, in, op je site haal ik dit vandaan? Nou, dat, het boek heet uh, Op zoek naar het ongeluk. Op zoek naar uh, uh, ja, Ik heb een ja. auto-ongeluk gehad en daardoor een dwarslezing opgelopen. Okay. Ja, dus je hebt ooit gewoon goed kunnen lopen? Ja, ja, ja. ja, ja. Ik was bijna profvoetballer. Uh, je? Uh, uh, dus dan was je jaar twintig, als ik zo even Ik ongeveer? was uh, 22. Twintig? Ja. Ah.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 uit uh, om uiting te geven naar dankbaarheid voor haar Google, uh, haar, uh, haar, goeroe, haar uh, lerares. Ja. ja.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 Uitdrukt en met de beperkingen van materie te maken heeft. Daar gaat het voor mij om. Geweldig. Dat is wel heel letterlijk. Hè? Jouw ja, geval. geweldig. Ja, ja. Eh, ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Hey, we gaan even naar muziek. Want eigenlijk, uh, volgens mij vooral, ben jij muzikant. Dat is een beetje het belangrijkste wat voor jou geldt, toch? Ja, het, het gaat een beetje bij vragen. Want ik, ja. ik ben muzikant, schrijver en leraar. En de ene fase van mijn leven is het ene weer wat meer op de voorgrond dan de andere. Maar... Als je mij zou vragen... wat, uh, wat heeft hij het meest... tranen doen storten enzovoort... Uh, ja, dat is toch dan muziek inderdaad. Ja. Je hebt vier cd's gemaakt, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Ja. En zijn dat mantra-achtige cd's? Of wat, wat? Nee, op één CD staan wel een paar... ja, moet dat zeggen... eigen tijdsmantra-achtige dingen. Uh, nee, het is singer-songwriter muziek. Ik was vroeger drummer... dus ik ben als rock roller begonnen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 Nou weer op het Station van Haarlen, hè? Ja. En dat zal wel weer om twee uur middags beginnen, denk ik. In de ja. Boerder Lounge, ja, precies ja, het ja. is er ja. erg blij. Ja. Um, um, ja, we kunnen een heel lang verhaal, maar in feite kunnen mensen jou dus uh, bereiken via jouw website. En dan ja. kunnen ze jouw cd's ook vinden en dan ja. kunnen ze ook zien wanneer waar ze je kunnen boeken. En eventueel ja. de Songs of Silence uh, groep. Ja. Wat, noem jouw website even, als je wil. Nou, petervankamp.com. Aan elkaar. Peter van ja. Kan. elkaar.com. Wat, wat doe jij verder? Uh, stel dat mensen geïnteresseerd zijn thuis en die zeggen: Goh, nou die Peter van Kan, daar wil ik iets mee. Mm -hmm. wat, waar kunnen mensen zich voor opgeven bij jou? Nou, uh, Songs of Silence. Ja, ze dus kunnen ze dus, boeken. Ja. Uh, en Dat is overigens een mu muziekgroep die yeah. steeds wisselend optreedt. Maar ja. ben jij er altijd wel bij? Is dat een mm, beetje de kern? Of? Niet per se altijd. Ik okay. vind het ook leuk om er wel eens niet bij te zijn. Maar ik ja. ben wel de initiatiefnemer. Prima, ja. Ja.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 En uh, ja. Spannend. Wat else? Ja, ja. <laughs> Allerlei uh, ook gezonde producten kan je ook nog vinden op mijn uh, website. Zeker dus, maar. Uh, voor wie gezond wil leven. Nou ja. Hé. Hey, ontzettend bedankt dat je, dat je hier uh, wilde zijn. Uh, nou, Herman heeft nog een uh, Ja, voor Jullie in. bedankt. Ik uh, vond het heel leuk. Uh, het ziet er allemaal uh,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 Heeft u een activiteit te melden op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit? Meld u dat dan ook gerust naar de agenda. Na het nieuws gaan we luisteren naar de Nieuwe muziek van Peaceful Radio, samengesteld en gepresenteerd door Benno Veugen. Ik ben Herman Harms, samen met Richard Buitnek. Mario van Linden. En natuurlijk Yvonne Lips. En wij danken voor uw aandacht en voor het luisteren. En wij hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als we mee hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer.